In de Haitiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn inmiddels meer dan 150.000 doden geborgen. Volgens de autoriteiten zijn er nog vele duizenden vermisten. Haiti is opnieuw getroffen door een naschok met een kracht van 4,7 op de schaal van Richter. Volgens de eerste berichten heeft die naschok geen schade veroorzaakt. De Gelderse SP vindt dat de provincie Gelderland moet worden opgeheven. Als het aan de partij ligt, wordt daar een referendum over gehouden. Volgens de SP is de provincie te groot. Verder voelen de meeste inwoners zich geen Gelderlander, maar bijvoorbeeld wel achterhoeker of veluunaar, zegt de SP. Het werk van de provincie zou moeten worden overgenomen door de gemeente, het rijk en vier nieuwe regio's. Een politieman uit Rotterdam wordt genoemd in een grote Amerikaanse corruptiezaak. Hij adviseerde de Nederlandse politie over de aankoop van pepper spray. Vertrouwelijke informatie daarover zou hij hebben doorgespeeld aan een Amerikaanse fabrikant van pepper spray. Dat bedrijf zou de opdracht daarna hebben gekregen. In een museum in New York heeft een vrouw een schilderij van Picasso beschadigd. Ze stond in het Metropolitan Museum of Art naar het werk te kijken toen ze haar evenwicht verloor. De vrouw viel tegen het schilderij aan en greep het in een reflex vast. Zo ontstond een scheur van zo'n 15 centimeter. Volgens het museum in New York wordt het werk meteen gerestaureerd en zal de scheur daarna bijna niet meer te zien zijn. Tweer weer ligt de vorst en kans op gladheid. Verder veel bewolking en kans op sneeuw. Vanmiddag ook soms zon. In het zuiden ligt de dooie elders nog steeds vorst. Dit was het NOS.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 Ja, we kijken natuurlijk uh, even vooruit ook op een heel mooi jazz uh, gebeuren volgende week vrijdag in de Oomstee. We gaan natuurlijk even de filmagenda uh, bespreken en we gaan kijken de evenementenagenda wat er dit weekend in Zandvoort te doen is. Al moet ik zeggen dat het wat voor Zandvoortse begrippen een redelijk rustig weekend is. Ja, een rustige maand in januari. Maar, dus, uh... Nou, maar er zijn nog genoeg, uh, genoeg leuke dingen, maar daarover natuurlijk uh, uh, veel meer en... Uh,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 Mooi blokje muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. Als eerste al hoorde je de nieuwe single van Anouk en die heet Woman, Gevolgd door O'Laurie van uh, de Alessi Brothers. Goeie keuze al Ja, dat ja, is uh, lekker ook goed voor je, voor je hè? Ja, dat bedoel, dat bedoel ik. Maar, lekker bijkomen. Uh, ja, natuurlijk <laughs> voor Pagina Nieuws uh, afgelopen week in Zandvoort was het uh, plastic uh, uh, ook gescheiden aanleveren.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 En weet je, toevallig ook wat hun beweegredenen beweegreden zijn om dat dan niet aan deel, deel te nemen? Nou ja, waarschijnlijk dat het een beetje gecompliceerd is, hè? Ja. Dus. Nee. Maar goed, Zandvoort uh, doet zeker mee. Zandvoort doet, sa doet mee. En we raden iedereen aan uh, ook uh, aan deze actie uh, mee te doen. Nee, plastic nee, plastic nee. gescheiden aanleveren. Ja. Zo is het. En uh, meer informatie trouwens over uh, plastic uh, scheiden kan je ook uh, nalezen op CfM TV, kanaal 45. Hier is Stacy Lettersol. We komen de zaterdagmiddag wel door bij CFM. Het gaat wel goed komen. Tot aan vijf uur soft op zaterdag. Met zojuist Doe de Hustle. Ja toch? Ja, gaan nou, we Het was even lekker zo in de studio een husseltje doen. Ja, ja. en nog even het, het volgende. Uh, aans aan de dinsdag zal de eerste raadsvergadering in 2010 weer plaats gaan vinden. Eh... Uh...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 vijfde gewonnen, dus tien punten. Nicolaas hele goede tweede met acht punten, derde Oranje School met vier punten, de vierde Harnisch School met vier punten, maar omdat de Oranje Nationale School een betere puntengemiddelde heeft, komen die op de derde plaats. Harnisch School dus vierde, uh, Beatrix vierde, of vijfde, ook met vier punten en Duinroos helaas geen wedstrijd gewonnen, dus nul punten. En bij de jongens daar ging het om. Want we hadden, uiteindelijk hadden wij de op opeens staan. Dat klopt ook nog steeds. Gewoon vijf wedstrijden gewonnen. En daarna hadden wij de Nicolaas School als tweede. Maar dat moet Maria School zijn. Maria School dus tweede, acht punten. Derde, Nicolaas, zes punten. Vierde, Harne Schafschool met vier punten. De vijfde de Duinroos twee punten. En de zesde Beatrix, nul punten. Dat heb ik eigenlijk van de Beatrix school nog nooit meegemaakt dat de jongens geen wedstrijd wonnen. maar het is niet anders. En dat gaf uiteindelijk voor de Wisselbeker, en dat gaat het eigenlijk om, met de grote beker. Met de soms voor de grote oren. En die willen ze allemaal vasthouden. Die gingen naar de Maria School. Tien punten bij de jongens. Acht, eh, tien punten bij de meisjes. Acht punten bij de jongens. En dat geeft dus 18 punten. En dat is vier punten meer dan de Oranje school, ...die op de tweede plaats eindigde. Nicolas School ook eh, 14 punten. Maar ook weer punten gemiddelde. We hadden ze wat minder dan de Oranje school. Eh, vierde Arnie School acht punten. Vijfde Betek School vier punten. En zesde de Duinro School met twee punten. Dus... Maria Schoolmars, voor een jaar lang schoolbasketballkampioen uh, van Zandvoort, noem maar op. Oké, okay, nou, helemaal goed. En uh, goed uh, rechtgezet zo, Joop. Nou. En ja, en je... er, is, er, is, er is nog iets gaande. Je weet dat ik nogal ingevoerd ben in de basketbalwereld hier in het uh, rayon en district Haarlem en de omgeving. Uh, ik heb uh, met iemand uh, gesproken van het uh, districtsbestuur. En misschien, let op, misschien, gaan we uh, de schoolbasketbal.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 Op. Welke wedstrijd uh, hebben we? Zowel de dames als de heren die spelen in thuiswedstrijd. De hele dag is het trouwens basketbal. Heel leuk om naar te kijken. Ook jeugd is nu bezig op dit moment. En dan gaan om half zeven gaan de dames één spelen tegen Harlem Lakers. En dat komt best wel eens een hele spannende pot worden. Uh, Zandvoort heeft nu. Uh,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 Ja, er is geen voetbal. Dan weet je, alles is afgelost. Ja. Dus okay. uh, nou ja, volgende week weer. Welke wedstrijd hebben we volgende week trouwens? Wat betreft voetbal. Dat niet te zeggen, want ik, ik, uh, ik, ja, ik zal je straks terugbellen. Dan kan ik het even je vertellen. Is helemaal goed. Dankjewel Joop. Okay. En tot de volgende keer. Dat was uh, Joop van Onder meer over het uh, schoolbasketbaltoernooi. Ja, en de uitslag en is over. bij deze rechtgezet. Dat is rechtgezet. En vanavond uh, natuurlijk weer basketbal Live. Uiteraard.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 En nog één keer, we zijn er weer bij. Onmiskenbaar, hè? Het geluid van uh, Rita Franklin. Heerlijk nummer. hij zei little, little prayer, prayer for you.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 hand in hand De Dan nieuwe single van Jamie Cullen. Ik ben trots op. Me. Please don't stop the music. Nou, je mag zelf bepalen welke je mooi vindt. Uit uitvoering van Rihanna. En please don't stop the music. Of deze. Nee. Nou, ik denk dat hij jeugd kiest voor. Uh... Nee, nee, nee. Voor, uh, voor Rihanna? Nee, nee, maar jij valt ook niet meer onder de jeugd aan. <laughs> dat, was, dat was eens. Dat dacht jij. Rob, even voor de duidelijk. Hè. Ja? Ik zag net er eentje swingen hier door de studio. Ja, was ja goed, dat, dat is echt was goed hè. Nee, afgelopen zondag was er bij uh, NPS een uh, live registratie van Jane van Cullum op televisie. Te, van zijn optreden tijdens het North Sea Jazz Festival. Maar oh, dan, dan is het echt uh, de een en al swing hoor. En Super. Komt hij uh, 9 februari ook uh, bij CFM op de, op de receptie? Wij hebben onze eigen... Samen eigen... met uh, Ruud Jansen. Ja, dat nee, wij houden het op Ruud Jansen op uh, 9 februari. 9 februari. Nou, wordt helemaal goed. Maar, Ruud Jansen trouwens ook uh, aanstaande zondag te zien. Uh, morgen dus. Oh, morgen In ja. uh, Café 4. Oké. Okay, vanaf, vanaf hoe laat? Treedt hij op vanaf uurtje of vijf geloof ik. Hè? Ja. ja. Oh, oké. Okay. Nou, dus dat is een voorprogramma voor 9 februari wanneer wij ons grote. Uh, dat bedoel ik, kan je alvast horen hoe die klinkt. Oké. Okay. 9 februari gaan we het dan allemaal meemaken bij Take 5. Hier is Barry Manilow. I can smile without You. you.